Kante. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. In Zandvoortse Zaken.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 ja, het, het, het uitzichtloze. Dat ze, en het was mooi weer en uh, geen golven. Het was, ja, het was helemaal top. Ja, vond ging <laughs> ook wel makkelijk. ging heel makkelijk. Ja. Ja, ja, het was heel ja. top. Dat, en toen uh, was je verkocht aan de zee waar je hier komen wonen helemaal meteen alles? Nee, toen nog niet. Toen <laughs> nog niet. <laughs> Hoe is nee, dat gegroeid? Nee. Nou, ik heb dus uh, de kano ingeleverd en toen zei ze van, Goh, nou, als je zin hebt, komende zondag dan geven we golfsurfles...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 En daarna toen was dus de keuze van, goh, dat, je kon een cursus volgen van zeven keer, dus ja. golfsurfen. Ik dacht, dat doe ik gewoon. Zeven keer naar Zandvoort. Zeven zondagen naar Zandvoort. <laughs> ja, ja. En aansluitend van die zeven keer had ik een week vakantie. Toen heb ik de tent van mijn broer meegenomen. Ben ik hier op de camping gestaan. En de hele week bij de spot geweest, heerlijk wezen golfsurfen. De eerste paar dagen was het heel slecht weer, maar mooi weer om ja, te golfsurven. Oh, en daarna werd het heel mooi weer, maar slecht weer om te gaan golfsurven. Want toen was het ook vlakke zee, ja. maar heerlijk om te zonnebaren. En ik heb daar mijn vriendin Sandra ontmoet met de beide jongens, hm. Diederik en Jurjaan.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 Dan uh, doen de mensen open. Nou, die, de halletjes zijn allemaal klaar, klein. dus je, Heel anders, heel anders. Dus je, ik, ik bonk overal tegen met met mijn koffers. Dat <laughs>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 Yeah, check it out. Don't you worry about it, baby Cause you know you got me lost, baby Don't you worry about it, baby Cause you know you got me lost, baby Baby girl, you make me feel You know you make me feel so real I love you more than sex appeal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 Wat heel pijnlijk was. En uh, dus uh, ik was toen bezig. En op een gegeven moment toen zei ik ook tegen haar... Ik zei nou: gosh, sorry mevrouw Van Ransvorst. Maar ik ben enorm zenuwachtig. Want ik weet dus dat ik vroeger pedicure geweest ben. <laughs>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 Ja, luisteraars, hartelijk welkom bij uh, de laatste raadsvergadering van het jaar, uh, Don. Ja, goeie Joop ook. Joop en Pascal, dank je ja, wel dat je ook weer avond. bent. Uiteraard. Pascal van ja. de Beek is er weer. Uh, ja, de laatste van dit jaar. Uh, nou, als de burgemeester zijn woord houdt, uh, wordt het kwart over elf, <laughs> half twaalf. Maar nou, ze hebben wel een pak werk meegekregen hoor. Als je die, nou, nou, het is een pak leeswerk. Uh, leeswerk, ja. Ja, ja, ja, ja is, dan moet je eens kijken, er staat van alles nog wat in. Ik kan het zo voorlezen, maar daar ben ik over vijf uur nog bezig. Er zijn al een stuk of. 7 punten... Ja, dat is wel lekker, hè? Ja. Dat scheelt weer. Dat hebben ze goed voorbereid in de commissie. Maar er zitten ja. er toch nog een paar uh, behoorlijke jongens bij. Ja, alhoewel ik het las, de verordening op de Peuters dacht ik van, god, misschien wordt er toch nog een raadstuk gezien. Wat er in Amsterdam gebeurd is. Maar... Ja, nou, dat weet je natuurlijk niet hoe dit hier gaat. Nee. Ik weet in ieder geval dat de, de Peuters van de Marierschool opgegaan is in Ducky Duk. En die, heet okay, dan, uh, ja, ja. die gaat januari naar uh, de brede school in het louis Davids carré. Ja. En dat gaat dan uh, Rakker heeten. Ja. En dat wordt dus een vrij groot, want er zijn, ik geloof dat het iets van drie of vier samenvoegingen zijn, ja, ja, ja. en die, uh, daar is duidelijk wel behoefte aan, denk ik Ja. maar goed, dat, uh, dat is uh, we gaan ja. eerst praten over parkeren nog even ja, gelukkig in, wel, uh, in november is de nota hebben we nog nooit gedaan hè? <laughs> nee. maar ja, in november is de nota vastgesteld, ja. maar dat heeft toch ook zijn consequenties voor tarieven en, en zones ja, en alles de dat verordening soort die... en, en de belastingverordening oh, ja. die moet aangepast worden dus daar gaan we vanavond over praten dan gaan we praten over de samenwerkingsverband van Zuid-Kennemeland over de belastingen. de ja, belastingdienst, die in, ja, inderdaad. Die doet Zandvoort niet meer alleen, maar samen met Hemelstede, Ja, en ze zijn er niet echt tevreden over, nee. meen ik te weten. Nee, en daar komt een evaluatie nu vanavond over. En dan hebben we de laatste twee punten, 9 en 10, ja, en gaan over de veiligheidsregio Kennemeland en het financiële drama. Ja, dat is het zeker, want ze ja. hebben vorig jaar gewoon een tekort van 4,5 miljoen gehad. Ja, ja, ja. Eh, zonder te melden, of veel te laat gemeld in ieder geval, ja. want ik meen dat het pas in juni of juli ja. naar buiten is gekomen, ja. van dit jaar, dat in 2009 de, de overschrijding was van 4,5 ja. miljoen. Uit mijn hoofd kan ook 4,2 zijn, maar ik dacht 4,5 ja. miljoen. Ja, daar moet er natuurlijk stevig over gepraat worden. Ja, ja, ja dat, de woorden financieel wanbeheer ja. en dergelijke zijn toegevallen. Nou, weet je wat het is Don, uh, wethouder Gertonen zit zowel in het dagelijks bestuur als in het algemeen bestuur. Ja. Ja. En die had het natuurlijk moeten melden denk ja. ik. ja. ja. En dat is uh, veel te laat gebeurd. Ja, dat is... Uh, je, je, kan, je kan mij niet vertellen dat je dat niet aan uh, ziet ja, komen. Ja, ja. En we gaan praten voor 2011 over een verhoogde bijdrage... van ja. bijna een ton ja. en meer ja, he, erbij. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, nou ja, dat is dan nog wel de nodige discussie. Een structurele op. verhoging zelfs. Ja, ja, ja. Tot 2014 volgens mij. Ja. En ik, uh, ik vind dat heel veel geld voor een... Uh, ja. ja, helaas voor een in de maag geschoven iets vanuit Den Haag. Ja, maar ja, aan de andere kant... Joop, we kunnen niet zonder ambulance, zonder brandweer nee, in en dergelijke. Maar dus. het ging daarvoor toch ook altijd? Ja, het, het ging, maar in onze eigen brandweer. Het zou nu beter moeten gaan. Ja, dan, nou. dan krijgen we gelukkig wel een nieuwe kazerne. Ja. En dat gaan ze met z'n allen betalen. En daar ben ik dan wel blij ja, om Ja, die ja, hoeven wij niet te betalen. <laughs> niet, dat, niet, dat, niet, dat, in, niet helemaal in ieder geval, lekker nee, zo nee, zeggen. Nee, dat is zo. Zullen we nog even een muziekje gaan draaien, Pascal? Ja, Pascal, maar wat doen Op de hamerslag. Ja, ik uh, ben wel verpland om de hele uh, tussendoor met de kerstmuziek aan de gang te blijven Kom, natuurlijk. Om lekker in de sfeer uh, te blijven. Ja, graag okay, zelfs. Door. Luisteraars thuis en toehoorders op de publieke tribune. Ik heet u allen van harte welkom en open de laatste raadsvergadering van 2010, althans. Als ik de tekenen goed beluister en de sneeuw mij niet bedriegt, want u allen kunt nog een spoedverzoek indienen, maar ik heb het beeld dat dat niet gaat gebeuren. Ik wens u een constructieve en goede vergadering toe. Onder de constatering dat meneer Suttorp inmiddels in warmere orde is vanwege een verjaardagscadeau. En hij is dus afwezig. Daarmee ben ik beland op agenda punt 2, de loting. Ik kan u verzekeren dat ik nog lang niet jarig ben. Nummer 8 meneer Kramer mocht